Hoofd in het oerwoud. Een hoorspelserie naar een historisch gegeven. Vanavond hoort u het tweede deel, De Grote Ontdekking. Post Chalmira, post Chalmira, ik roep op post Chandia, post Chandia, over. Hallo, hier post Chalmira, post Chalmira, roep op post Chandia, post Chandia, over. Wat zou daar gebeurd zijn? Hier post Chalmira, post Chalmira, roep op post Makuma, post Makuma, over. Hier post Makuma, post Makuma, over. Hoe is het weer bij jullie, over? Aan de barometerstand hebben we wel gezien dat het ergens dadelijk gesproken moet hebben, maar hier hebben we nergens wat van gehad. Hoe dat zo, over? Er heeft een orkaan over het oerwoud geraast. Het heeft hier op Shalmera wel erg geomweerd, maar het centrum van het noodweer is langs ons heen gegaan. Maar volgens de weerkundige dienst kan Poschandia wel in het centrum gelegen hebben. En nu krijg ik geen radiocontact meer met Shandia. Is Neet bij jullie, over? Nee, Nate is uit het vliegtuig. Ze zijn vanmorgen weggegaan, dus je zou ze nu misschien al kunnen bereiken, over? Hoe kan dat nou? Dat kost toch minstens anderhalve dag, over? We hebben een weg door het oerwoud gehakt naar de Rio Partaza. Door gebruik van die rivier te maken zijn we er nu veel vlugger, over? Oh, dat is mooi. Ik zal het dadelijk proberen. Maar mochten jullie eerder contact hebben met Neet, laat hij mij dan oproepen. Ik maak me namelijk erg bezorgd over de mensen op post Chandia. en ik weet niet goed wat ik doen moet, over? Begrepen Mark. Krijg ik contact met Nate, dan roept hij je ogenblikkelijk op. Over in... Wat een toestand. En wat een pijn over. Chai tu tu Sabada. Sito Baidoma, Sito. Wat zei Baidoma? Dat we de Heer moeten danken dat we nog leven. En zo is het. Ja, zo is het zeker. Zo mensen, waar zullen we het eerst mee beginnen? Hoe staat het met de radio? Ik heb alle buizen vernieuwd, maar het is allemaal nog te vochtig. Ik heb het apparaat op een warm plekje in de zon gezet. Ik verwacht dat we over een half uurtje wat weer kunnen zenden. Mooi zo. Ik zou zeggen, laten we eerst maar beginnen... de onderkomens van de indianen op poten te redden. Aan het hoofdgeval is zonder hulp geen begin aan. En hoe zit het met uw terugreis, dokter Tidmark? Wat... Terugere U zou morgen toch teruggaan naar Chalmere? Geen dek aan. Ik kan jullie hier toch niet zomaar in de steek laten. Dokter Tidmark, dit is geen kwestie van in de steek laten. U bent hier eigenlijk al langer gebleven... dan in verband met uw gezondheid verantwoord was. En ik geloof niet dat... Hier de 56 Henry. De 56 Henry. Roep op post Shalmira. Chalmere, over. Nee, het goed dat je me oproept... Heb je contact gehad met Postma Over? Nee, mijn luister is eens goed, maatje. Over. Wat was dat voor geluid? De motor, de motor van het vliegtuig. Kun je nog gauw weer vliegen, Nee, Over? Nee, zover zijn we nog niet. Ik moet eerst alles nog grondig checken... en uh, de landingsbaan moet nog vrijgekapt worden van obstakels. Maar de nieuwe propeller, die zit er prima op... en die nieuwe zuivers dan in de motor doet het ook uitstekend. Dus uh, er komt wel schot in. Over. Geweldig. Nu we hem zo lang hebben moeten missen... beseffen we eigenlijk pas goed hoe ontzettend belangrijk ons vliegtuigje is... Maar wat ik je vragen wilde, je zult wel iets gemerkt hebben van het noodweer. Het is hier vlak langs gegaan, maar de kans is groot dat de bui recht over post Shandia is geraafd. Ja, ik heb al geprobeerd om radiocontact te krijgen, maar ik krijg geen antwoord. Wat moet ik nou doen? Over? Ja, het is hevig noodweer geweest. En als ze een portie van die bui recht boven ze gehad hebben... dan is de kans groot dat ze op z'n minst zijn weggeregend. Ja, en het eerste wat dan uitvalt, dat is de radio... Ik zou nog maar even blijven proberen als ik jou was. En roep mij op als je binnen een uur nog geen contact hebt gehad. Misschien kunnen we dan iemand in Tena bereiken. Over. Goed, meet. Ik blijf proberen en hou jou op de hoogte. Over en sluiten. Hier post Chandia. Post Chandia. Roepen op post Shalmira. Over. Ben jij daar, Jim? Alles goed bij jullie. Over. In zoverre, hebben weer overleefd. En daar zijn we erg dankbaar voor. Maar voor de rest kan ik alleen maar zeggen, er staat hier niets meer overeind. Over? Moet ik dat letterlijk nemen, Jim? Over? Heel letterlijk. We hebben hier een orkaan gehad en een verschrikkelijke overstroming. Het hoofdgebouw is helemaal ingestort. Trouwens ook onze woonhuizen en de hutten van de Ik heb het begrepen, Jim. Ik zal het dadelijk met Neet en met de andere zendingsposten bespreken. Over. Dan wilde Piet je ook nog iets vragen. Hier komt hij. Maar wat Jim zei is niet overdreven hoor. We moeten er hulp bij hebben. Nu ken ik een knaap in Los Angeles, Los Angeles, die juist is afgestudeerd aan de School voor Zendingsgeneeskunst. Zijn naam is Ed McCully. Kully. Zou jij rechtstreeks contact met Los Angeles kunnen krijgen? Over? Jazeker, dat heb ik regelmatig. Waar kan ik die Ed McCully bereiken, over? Probeer het maar bij het zendingsgenootschap in Los Angeles. Daar zullen ze zeker weten waar hij uithangt. Ik heb hier al eerder met hem over gesproken en hij was enthousiast. Hij is juist de man die we hier nodig hebben... Het is misschien vreemd om een zendeling zo aan te duiden... maar Ed is een ware duivelskunstenaar. Hij heeft overal verstand van en kan letterlijk alles. Wil jij proberen hem te bereiken, Marge? Over. Ik ga ogenblikkelijk overal voor aan het werk. Over en sluiten maar. Kom eraan. Een ogenblikje, met. Me. Hallo, u spreekt met Ed McCully. Met wie zegt u? Ik kan u nauwelijks verstaan. Ja, zo gaat het iets beter. Waar spreekt u helemaal vandaan? Uit Ecuador zegt u? Piet Flemming. Ja, die ken ik heel goed. Die zit toch op een afgelegen zendingspost? Ja, ja. Mij? Heeft hij mij gevraagd? Wat zegt u? Alles weggespoeld? Ja. Ja, ik ben klaar, afgestudeerd. Ja. Ja. Ja, u begrijpt. Uh, hier moet ik even over nadenken. Ja, en mijn vrouw heeft natuurlijk ook een stem. Ja, het was toch al ons doel, dus... Uh, ik, ik zal het u zo spoedig mogelijk laten weten. Hoe was uw naam? Die heb ik niet goed verstaan. Marc Saint? De vrouw van Neat Saint. Oh, maar natuurlijk ken ik je man heel goed zelfs. Ik heb verschillende van zijn lees. Haal de kaart er is bij, Ed. De kaart. Ja. Waar ligt uh, Ecuador nou precies? Even kijken, de kaart. Ah. Ja, hier hebben we wat: Zuid-Amerika, Zuid-Amerika. Kijk, kijk. Hier. Ja? Aan de westkust. Zie je? Het? Oh. Nou, zo op de kaart lijkt het een klein landje, maar het is natuurlijk erg uitgestrekt, hè? Ja, enorm. Kijk, de Evenaar loopt er dwars doorheen. En dat, dat is de hoofdstad, Quito. Oh, ja. En hier in het zuiden, kijk hier, daar hm. moet het operatiegebied van het zendingsgenootschap zijn. En het zendingsgenootschap vond het meteen goed als jij zou gaan? Ja, meteen. Ze waren zelfs erg enthousiast. En jij wilt? <laughs> het gaat er niet zozeer om wat ik wil, maar wat jij wilt. Waarom lach nou, je nou? Nou, we hebben er maanden en maanden over gepraat. We hebben ons zo goed mogelijk gerealiseerd wat ons te wachten zou staan. We hebben ons allebei naar het beste kunnen op onze komende taak voorbereid. Ja, dat is waar. Nou, nou, is het zover dat we naar een zendingstrein kunnen gaan. Er wordt zelfs op ons gewacht. Mm -hmm. En nou doe je net alsof het voor mij afhangt of we gaan of niet. Nou, zal ik dan maar een telegram sturen dat we komen? Dat zou ik maar doen. nu, dokter dit Goed, goed, goed. Alleen, ik ben wat benauwd. Die warmte. Ik heb er momenteel wat last van. We zijn al dragers onderweg, dokter Tidmark. Overmorgen ligt u weer in een behoorlijk bed... en krijgt u de verzorging die u nodig hebt. Maar, maar ik kan jullie toch niet in de steek laten? Nee, natuurlijk niet. En aangezien zowel Piet als ik... bang zijn dat u ons echt in de steek zou kunnen laten... om het maar eens te zeggen... als u hier zou blijven... <coughs> ...hebben wij ervoor gezorgd dat u zo spoedig mogelijk weer in de bewoonde wereld terugkomt. Nou, als jullie echt denken dat het het beste is... ...dan zal ik me daar niet langer tegen verzetten. Natuurlijk is dat het beste, dokter Tidmark. Zeg, Jim. Hoor jij wat ik hoor? Ik hoor... ...een vliegtuig. Wat? wat? Hoera! Het is fijn. Hallo! Nee! Hallo! Hé, hé, hallo. wat. We moeten naar de radio natuurlijk. Ja. Hallo Neet, ben je daar? Over? En natuurlijk ben ik daar. Zeg, wat is dat voor een bende bij jullie? Over een bende? Hoe bedoel je over? Je denkt toch niet dat ik zo kan landen? De landingsbaan is één grote man! over. Ja, wat geweldig dat je er weer bent, Neet. Je komt letterlijk als een reddende engel uit de lucht vallen. Kom over een half uurtje maar terug. Dan vind je de landingsbaan terug zo glad als een biljartlaken. Over. Zeg, daar hou ik je aan hoor. Tot over een half uurtje. Over. Maar alles is nu in orde. En ik ben nu op weg van Tena naar Postchandia om Jim terug te brengen. Over. Wat dat is prima. Maar ik heb een noodreeks gekregen van Post Puyo Ze zitten daar dringend verlegen op penicilline, over. Ik heb... Uh, eens even kijken hoor. Ja, ik heb 15 ampullen bij me. Zou dat genoeg zijn tot morgen? Anders moet ik op Shalmia eerst wat komen halen, over. Dat zou je misschien het beste zelf even op Post Puyo kunnen vragen, over. Goed, dat doe ik. Ik hou je wel op de hoogte, Over. Hier de 56 Henry, de 56 Henry. Roep op Post Puyupungu, Post Puyupungu over Hier Post Puyupungu, Post Puyupungu, Versta je heel goed neet? over Ik heb van Marts gehoord dat jullie omhoog zitten met penicilline. Nou heb ik 15 ampullen bij me. Is dat voldoende tot morgen? Dan kan ik nu rechtstreeks naar jullie toekomen over Dat is ruim voldoende neet. Ruim voldoende. Over. Mooi. Dan ben ik... Eens even kijken hoor. Dan ben ik... Over een half uurtje bij je. Over en sluiten maar. Hebben ze bij Poeie Pungo ook een vliegveld? Nee. Nee, daarvoor is het te, te bergachtig. Ja joh, ik gebruik daarvoor... Het fijne werk altijd... Mijn emmertechniek. <laughs> nou gebruik je me toch wel te veel vakteren hoor. Ten eerste, wat is het fijne werk? En wat is je emmertechniek? Nou, onder fijn werk... Versta ik onder andere medicijnen. Materialen en grote voedselpakketten kan ik gemakkelijk afgooien. Maar het, met kleine spul wil dat wel eens misgaan. En nou heb ik een techniek ontwikkeld dat ik een verzwaarde emmer aan een lang touw laat zakken. Hoe kan dat nou? Dit is toch een helikopter? <laughs> ja, maar dat is nou juist de kunst hè. Als ik die emmer laat zakken, dan draai ik heel gelijkmatige cirkels in de lucht. Hè? En het vreemde is. ...dat die emmer tenslotte stil komt te hangen... Hè? ...net als een soort... ...ja, hoe zal ik dat zeggen... ...als een soort omgekeerde kegel, snap je? <hijst> Snappen doe ik het niet... ...en ik geloof het pas als ik het gezien heb. <hijst> zeg, heb je zin om even mee te gaan... ...dan breng je daarna naar Chandia. Uitstekend, als je dat met je benzine kunt halen. Ah, oh, makkelijk. Van Puyo Pungo land ik dan eerst wel even op Chamira ...om bij te tanken. Nou, ik wil dat wonder met die emmer wel eens zien. Hier, 56 Henry... Post Poepongo, zien jullie mij over? Ja, we zien je niet. Werk je het af of gebruik je de emmer? Over? Ik gebruik de emmer. Over en sluiten. Nou, je kan me mooi even helpen, Jim. Als ik ja zeg, dan doe je de emmer door dat luik daar. Hè? Daardoor naar buiten. En dan via je langzaam via dat katrol. Begrepen? Begrepen. Dan geef ik de kist even een opswieper. Dan kan ik het zelfs in een langzame glijvlucht doen. Dan wordt het nog spannender voor je. Je doet maar. En nu de emmer laten zetten. Uh, zou je niet eerst even die uh, <coughs> ampullen erin doen? Het is een mooie bak zeg. Zou ik in drift om jou de emmer te demonstreren het belangrijkste vergeten? Nou, alsjeblieft. Nou stop dat er maar in. En nou langzaam laten vieren. Zo ja. Je ja, mag wel iets sneller hoor. Ja, goed. Prima. Hoe is het mogelijk? Die emmer hangt nu al nagenoeg stil. Ja. Zie je wel. En nu zet ik de motor af en ga ik in een glijvlucht al cirkelend langzaam naar beneden. Nou en dan komt die emmer vanzelf op de grond te staan. Emma staat nu op de grond. Ze pakken het spul eruit. Ze zwaaien dat het in orde is. Mooi. Nou, haal nou de Emma dan maar weer naar boven. Hey, vergeet jij de motor niet aan te zetten? Nee <laughs> hoor. Maak je maar geen zorgen. Ik vergeet niet alles. Hier, 56 Henry. Post Puyo Pungo. Alles in orde? Over. Prima, niet. Zeg, erg bedankt hoor. Maar. het is het helder weer, hè? Zeldzaam. Nou, ik moet je zeggen, zo maak ik het maar zelden mee. Meestal ligt er een wazige damp over toe, Wout. Ja, het is, het is eigenlijk nu een, een uitgelezen weertje om... Eh, hm. Wat? Om eens een kijkje te nemen tussen de rio Nushino en de rio Curare. <laughs> wat spreek je nou weer voor geheim, dan? Dat is het gebied waar onze vrienden zich plegen op te houden. De oukaas bedoel je? Ja, ik bedoel de oukaas. Heb je wel eens iets van zo ontdekt? Nou, ik heb wel eens iets gevonden van een verlaten hut. Het was allemaal wel weer overwoekerd, maar je kon toch nog duidelijk resten zien van een hut. En van een soort aanplant daaromheen. Maar om ze vanuit de lucht op te sporen, ja. Dat is hetzelfde als een zoeken naar een speld in een hooiberg. Vooral omdat er altijd van die nevelslier er boven toe wou hangen. Ze... Het is nu helder. Ja, ja zeldzaam. samen. En, zeg, zullen we er eens een kijkje nemen? Hoe ver is het? Een ah, half uurtje vliegen hoog uit. En hoe sta je met je benzine? Oh, maak je me geen zorgen. Ruimschoots voldoende. Nou, wat let ons dan? Goed, we doen het. Kijk, we naderen nu het riviergebied en toch blijft de lucht mooi helder. Nou, dat valt me mee. Dat valt me trommels mee, zeg. Zo, mensen. Koffie. Ah, merci. Ah, heerlijk, dank je. Hè, wat vind ik het enige dat er nu een vrouw bij is in deze mannenmaatschappij. Zijn de anderen dan allemaal ongetrouwd? Uh, Jim is getrouwd, dat weet ik zeker. Nou, oh, Piet ook. Hun vrouwen zullen binnenkort ook wel overkomen. Maar Piet en Jim wilden eerst de boel een beetje op poten hebben. Nou, dan zal die overstroming wel een dubbele streep door hun rekening zijn geweest. Oh, hè? Dat is wel zeker. Maar ze hebben zo'n vertrouwen in jou, Ed... dat ze erop rekenen alles nu weer gauw opgebouwd te zullen hebben. Hm, ik zal mijn best doen ze niet teleur te stellen. Maar het is geweldig dat Neet zijn machine weer in orde heeft gekregen. Want die luchtverbinding lijkt me toch wel het belangrijkste van alles. Neet heeft die reparatie gebruikt om nog allerlei voorzieningen op het vliegtuig aan te brengen. Tussen de wielen heeft hij een buizenstelsel geconstrueerd... waarmee hij nu hele schotten en deuren en zo kan vervoeren. Zo alles kan hier of elders nu voorbewerkt worden en dan kan het op de zendingsposten weer in elkaar worden gezet. Geweldig, hè? Hier, 56 Henry, 56 Henry, post Shalmira, Shalmira over. Oh, dat is Neet. Hier, Shalmira, wat is er Neet over? March, we hebben iets ontdekt midden in het Oerwoud. Teken even aan. Ik zit op 77.3 Noord, boven de Rio we blijven erg hoog om ze zo min mogelijk af te schrikken. Over. Oh, je zit dan wel erg ver, Neet. Hou je je benzine goed in de hoog? En uh, is er ook beweging waar te nemen, Over? We, we komen zo terug vanwege de benzine. Er is geen teken van leven, maar wat we zien is erg positief. Tot adelijk. Over en sluiten wij. Geef mij de kijkers, Neet. Ja. Ik geloof het. Ja, nog een hut. Een hele grote. Daar kun je je vliegtuig wel installen. Geen mensen? Nee, geen mensen. Maar wel duidelijk een aanplant. Ik zal proberen nog iets hoger te komen. Voor geen goud wil ik ze afschrikken. Zodat ze weer van deze nederzettingen verdwijnen. Neet. Heel duidelijk. Eén, twee, en, en, en nog één. Ik zie ze heel duidelijk. Die hutten zijn bewoond, Neet. We hebben ze ontdekt, onze vrienden uit de oertijd. MUZIEK